Met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische luchtaanvallen op Kiev van afgelopen nacht is opgelopen naar 16. Lokale autoriteiten melden inmiddels 159 gewonden. Rusland voerde een van de zwaarste aanvallen van de afgelopen weken uit op de Oekraïnse hoofdstad. Er werden meer dan 300 drones afgevuurd en ook 9 raketten. In de buurt van Landgraaf is een lichaam gevonden, een paar meter over de Duitse grens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 De beroepscommissie van de KVB heeft besloten dat Vitesse de proflicentie niet terugkrijgt... omdat er sprake zou zijn van een meerjarig patroon van onder meer misleiding en gebrek aan transparantie. Vitesse laat weten verslagen te zijn. De club heeft via de rechter nog de mogelijkheid om de proflicentie terug te krijgen... maar advocaten denken dat niet dat dat gaat lukken. NFC FC Utrecht is door naar de derde voorronde van de Europa League... Na de overwinning van vorige week won de club afgelopen avond opnieuw van Sheriff Tiraspol uit Moldavië. Het werd 4-1. Het was voor FC Utrecht de eerste Europese thuiswedstrijd in zes jaar. In de derde voorronde speelt Utrecht volgende week tegen Servet FC uit Zwitserland. Het weer acht enkele buien en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag meer buien met lokaal mogelijk ook onweer. Tussendoor af en toe zon en het wordt zo'n 20 graden.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 We'll yeah. But rarely do the feed us.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 Ik ben een clubje. Want ik ben ben Ik ben een clubje. Ik ben een clubje. Ik ben een clubje. Ik ben een Ik een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 And now I'm just like, who the? I'm the world, around the world, around the world, I'm not the only That's just the way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 I think it's